uur. 1 Het NOS-journaal door Altmegens. Goedemiddag. Vandaag parlementsverkiezingen in Syrië. Ook in Israël wordt er gestemd, maar pas op 4 september. Dat heeft premier Netanyahu bekendgemaakt. En bondscoach van Marwijk heeft de voorlopige EK-selectie bekendgemaakt. Straks meer daarover. Het weer afwisselend, stapelwolken en zon. Heel plaatselijk kan er een bui ontstaan. In het noorden wordt het zo'n 13 graden, in het zuiden iets warmer graad of 16 Morgen veel bewolking, met ochtends vooral in het westen wat regen... en smiddags in het hele land een paar buien, daarbij een kleine kans op onweer. De komende dagen wordt het dan langzaam wat warmer, maar er is wel geregeld een bui. Syrië, daar strijden meer dan 7000 kandidaten voor een zetel in het parlement. De Syriërs, zo'n 15 miljoen stemgerechtigden zijn er... kunnen vandaag in het stemhokje hun keuze maken. Jan Eikelboom in Damascus. Jan, loopt het storm bij die, bij die stembureaus? Nou, bij de stembureaus waar wij mochten kijken, daar liep het absoluut storm. Daar was het ongelooflijk druk en daar werd gescandeerd, er werd gezongen. Allemaal pro-Assad, maar ik zeg daar direct bij, dat waren de stembureaus waar wij mochten kijken. We zijn vanochtend met de internationale pers in een paar busjes geduwd bij het ministerie van Informatie en langs een aantal streng geselecteerde kieslokalen gereden. Dat waren kieslokalen die allemaal in wijken staan waar de aanhangers van Assad wonen, christelijke wijken bijvoorbeeld. Ja, daar liep het inderdaad storm. Ik denk dat op andere plekken, de plaatsen waar wij niet mochten komen, dat het aan rustiger is. De, de, de oppositie boycott deze verkiezingen. Spreekt van een farce. Gisteren waren we in een stadje dat was van de oppositie. Daar werd Assad niet toe gejuicht, maar daar werd juist geroepen... om de executie van Assad. Ik denk niet dat in zo'n plaats heel veel mensen vandaag gaan stemmen. Sterker nog, ik vraag er zelfs af of daar de stembureaus überhaupt zijn open. Geboycott door de, door de oppositie. Uh, Assad, die uh, sowieso de helft van, van het aantal zetels in het parlement houdt... He, uh, ja, kunnen ze wel een verschil gaan maken, die, uh, die verkiezingen? Nee, eigenlijk niet. Er zijn, er zijn een paar veranderingen. Er is een nieuwe grondwet aangenomen. Assad wil laten zien dat Syrië wel degelijk op weg is een echte democratie te worden. He, zijn partijen bijvoorbeeld die kan in de toekomst in theorie niet meer de absolute meerderheid. Maar het zijn toch eerlijk gezegd wel een beetje schijnverkiezingen. De, de oppositie wijst er bijvoorbeeld op dat ook in de toekomst het parlement helemaal niet in staat is. Om het Assad naar huis te sturen. Uh, Assad blijft gewoon de baas in het land. En Assad is bijvoorbeeld ook degene die ook in de toekomst zal blijven bepalen. wie de, wie de minister-president van Syrië is. Hij bepaalt wie het wordt. Hij heeft de macht om de, de premier te zetten. Dus wat dat betreft. Uh, het is misschien een klein, klein stapje vooruit. Dat doen ook iets partijen aan de verkiezingen mee dan vroeger. Maar uh, uiteindelijk uh, een echte democratie wordt Syrië er niet mee. De oppositie zegt dat het een, een Fars is. Uh, Grijpen ze dat ook aan om te protesteren of durven ze dat niet aan? Uh, in, in, op de plekken waar wij zijn geweest in Damascus hebben we geen demonstraties gezien. Je ziet wel erg veel leger- en veiligheidsdiensten op straat. En is toch bang dat uh, de oppositie deze dag zal aangrijpen voor aanslagen... Ik hoorde net nog een sirene, uh, dat is mij nog heel kent geduurd. Iedereen is hier nou, toch een beetje op de uh, hoogste staat van alarm, om het, zo, om het zo maar te zeggen. Er zijn uh, nog geen aanslagen gemeld, dat is wel iets waar men absoluut rekening mee houdt vandaag. Jan Eichelboom in Damaskus, dankjewel. Ja, in Israël, daar gaan ze waarschijnlijk op 4 september vervroegd naar de stembus. Tenminste, als het aan premier hoe ligt, het Israëlische parlement, de Knesset, moet zich er nog over uitspreken. Monique van Hoogstraat, onze correspondent in Jeruzalem. Monique, kan er nog iets tussenkomen? Nee, zo goed als niets eigenlijk. Uh, vorige week was al duidelijk dat de meerderheid van de Knisset uh, nieuwe verkiezingen wil. Het wachten was eigenlijk alleen nog op het formele besluit van Netanjahu. En uh, waarschijnlijk vandaag of morgen gaat de Knesset dan uh, daarover stemmen... over de ontbinding van het parlement en over de nieuwe verkiezingen. Ja. En dat moet wel heel gaar lopen als dat, uh, als dat het niet gaat halen. Eigenlijk pas volgend jaar, hè, verkiezingen. Uh, vervroegd nu door, uh, door Netanjahu. <kijnt> uh, waarom eigenlijk? Nou, de belangrijkste reden is denk ik dat... Uh, de conflicten in zijn uh, rechtse coalitie die hij nu heeft... Die, die lopen steeds hoger op. Er zijn conflicten over het economische beleid... over de ontruimingen van illegale nederzettingen op uh, Palestijns gebied. En er zijn met name ook veel conflicten over de dienstplicht. Uh, het is hier uh, zo dat uh, nou, tien, tienduizenden uh, mensen, ultra-orthodoxe joden... die hoeven niet in dienst. En dat wordt uh, met name omdat die groep zo snel groeit... Uh, wordt, dat, wordt dat maatschappelijk eigenlijk steeds onhoudbaarder... Er zou al in augustus een nieuwe wet moeten liggen... die regelt dat, hè, dat, dat iedereen uh, gaat deelnemen uh, aan het leger... daar zijn aandeel in levert. Maar de ultra-orthodoxe partijen met wie Netanyahu nu regeert... die, die gaan dat dwars voor liggen. Ja, de, de, dus uh, dat, ja, dat, dat gaat hij niet redden. Ja. De verbinding en, is... en wat ook meespeelt overigens is dat Netanjahu weet dat hij op dit moment erg populair is. Ja, ja want de, de verbinding is wat slecht, dat zeg ik er even bij. Uh, we, we proberen het nog heel even. Uh, hij is Oeps, populair ja. op dit moment, uh, <coughs> maar hij zit stevig in het zadel. Hij zou ook kunnen zeggen van uh, ik, ik ga nog even gewoon door. Nee, want juist omdat dat kabinet uh, toch de eindstreep waarschijnlijk niet zou halen... Uh, uh, is het uh, heel handig om dat nu te doen... Uh, hij kan nu uh, oogsten en je weet maar nooit ho hoe het over een, ja over een jaar bijvoorbeeld ja. is. En hij weet ook uh, dat, dat de leiders van andere partijen uh, heel flauw bij hem afsteken. Uh, Kadima heeft net een nieuwe partijleider. Nou, die zou zelfs de verkiezingen liever wat willen uitstellen om nog wat uh, aan zijn profiel te werken. Uh, de arbeidspartij heeft sinds een, nou, ruim een half jaar een, uh, een nieuwe leider. Die is tot nu toe vrij onzichtbaar geweest. Dus uh, al met al uh, ja, is hij toch de, degene die boven uitspringt. En, en nou ja, hij, hij, hij is ook meteen begonnen met campagne voeren uh, gisteren... Uh, bij, op een partijcongres van zijn Likud-partij. En daar heeft hij gezegd dat hij eigenlijk de enige is... met de kennis en de ervaring om Israël te leiden. En er zijn veel Israëliërs die, die dat geloven.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 Gisteren protesteerden duizenden Russen in Moskou tegen Poetin... Ze ...zeggen dat er bij de presidentsverkiezing is gefraudeerd. 400 mensen zijn er opgepakt... ...onder wie de oppositieleiders Boris Nemtsov en Alexei Navalny. Nabestaanden van mannen uit zuid sulawesi willen schadevergoeding... ...en excuses van de Nederlandse staat. Ze waren er getuigen van dat hun mannen en vaders in 1946... ...door Nederlandse militairen zijn doodgeschoten... Volgens advocaat Zegveld willen de Indonesische weduwen en kinderen vooral erkenning van het leed dat hen is aangedaan. Zuid-Sulawesi is een van de meest ernstige uh, gebeurtenissen in de decolonisatieoorlog tussen Nederland en Indonesië. Daar zijn verreweg de meeste mensen in een hele korte periode uh, omgekomen. Onder leiding van de Nederlandse militair Westerling uh, zijn een enorm groot aantal mannen standrechtelijk geëxecuteerd. Advocaat Zegveld heeft de zaak aangekaart bij minister Rosentaal van Buitenlandse Zaken. Nederland heeft eerder de nabestaanden van het bloedbad in Ravagede... op Java excuses aangeboden en een schadevergoeding toegekend. Antonis Samaras, de leider van de centrumrechtse Nieuwe Democratie in Griekenland... gaat proberen een regering te vormen. De huidige regeringscoalitie heeft gisteren geen meerderheid gekregen... bij de parlementsverkiezingen. Kleine rechtse en linkse partijen wonnen fors... waardoor het politieke landschap in Griekenland compleet versplinterd is... Volgens veel Grieken valt hier geen wijs uit te worden en moeten er opnieuw verkiezingen komen. Zonnetje schijnt, muziekje erbij. Mensen zitten op het terrasje of zijn op de bus aan het wachten. Zoals deze wat forsere vrouw. Uh, zij reageert van achter haar zonnebril fel op wat er allemaal uh, gebeurd is. En eigenlijk vindt ze het wel mooi dat die grote oude partijen zo ontzettende pak slaag hebben gekregen. En dat hebben ze aan zichzelf te wijten dat ze dat pak slaag hebben gekregen. Dat de Griekse bevolking, uh, de socialisten en de conservatieven hebben afgerekend op het beleid van de afgelopen jaren. Zij hebben ervoor gezorgd dat ik nu 500 euro per maand minder salaris heb. Dat is helemaal... Niet fijn. En ja, wat er dan moet gebeuren, ja, ja, er zullen wel nieuwe verkiezingen moeten komen. Het terrasje verderop, als je dan vertelt dat je uit Nederland komt, ja... Jullie Nederlanders zijn niet aardig geweest voor ons Grieken. Daarom moeten wij nu toch, toch leiden. En hebben we dus een onbestuurbare situatie nu in Griekenland op dit moment. Dat zegt de mevrouw die verderop een krant aan het lezen is... waar je precies die uitslag ook ziet. De kleuren van de partijen en de staafjes die er dan bij horen. De conservatieven de grootste, het nieuw linkse daarna en oud-links Pasok daarna als derde partijen. Dat is wel het meest opvallende, zegt deze mevrouw. Deze uitslag van deze drie partijen. En uiteindelijk ook dat de fascisten in het parlement zijn gekomen. Dat is niet fijn. En hier de conclusie, echte conclusie, dat er geen regering gevormd kan gaan worden. En dat er dan nieuwe verkiezingen moeten komen. Die zijn dan waarschijnlijk half juni. Met nog meer zon en dezelfde vrouwelijke muziek. Dat speelt hij goed. Joris van de Kerkel was dat? Vanuit Griekenland. Sport. Bert van Marwijk, de bondscoach, heeft een voorlopige selectie bekendgemaakt voor het EK. Voetbalverslaggever Bas Tiggelen nu aan de lijn. Bas, de lijst heb jij voor je. Zitten er verrassingen bij? Ja, die zitten er zeker bij. Dat is ook uh, niet zo gek natuurlijk als het een lijst is waar 36 namen op staan. Dan staan er altijd wel een paar tussen dat je denkt... Oh god, daar hadden we eigenlijk nog niet meteen rekening mee gehouden. Zoals? Bijvoorbeeld Jethro Willems van PSV. Jonge linksback die eigenlijk dit seizoen na allerlei blessures daar doorbrak. Die is pas 18. Maar die doet het heel goed en staat op de lijst. Uh, ook op de lijst de verdediger Stefan de Vrij van Feyenoord. Dat lijkt me terecht, want die heeft een goed seizoen achter de rug. Dat geldt ook voor Nick Viergever van AZ. Um, maar op die lijst vinden we bijvoorbeeld ook Adem Maher. Vinden we ook Wilfred Bauma, die een tijdje is weg geweest Natuurlijk de PSV, Sim de Jong van Ajax. Luciano Narsing van de heren Veen. Hoewel deze mensen misschien die wel verwacht zouden hebben. En uh, zeg maar als vierde en vijfde keeper de heren Sillessen van Ajax en Mulder van Feyenoord. Dat mm. zijn eigenlijk de grote verrassingen. Oké, okay, en, en ook verrassingen in de zin van die jij verwacht had dat ze op de lijst zouden staan, maar er juist niet op staan? Uh, Mensen die zelf verwacht hadden wel op de lijst te ja. staan. Er zijn echt wel wat mensen teleurgesteld. Uh, wat dacht u van uh, Jeffrey Bruma? Staat die, niet op de lijst. Uh, de verdediger van HSV, die hem huren van Chelsea, die eigenlijk de laatste tijd continu bij die selectie zat. Nog wel een aantal keren in de basis gestaan heeft zelfs. Maar staat nu gewoon helemaal niet op de lijst. Mm -hmm. um, Elgiro Elia, die is natuurlijk wel wat langer uitbeeld omdat hij bij Juventus nauwelijks speelt. Maar die staat zelf niet op die lijst van 36. Uh, Dirk Boerrichter had er misschien nog op gehoopt. Ze heeft last van zijn rug gehad. En nu ook weer geblesseerd, dat zal hebben meegespeeld. Um, wat oudgedienden, als je het zo mag zeggen. Theo Jansen, Demi de Zeeuw. Misschien dat die dachten, nou boek de vakantie maar niet. Maar dat kunnen ze nu gerust gaan doen. Die staat er ook niet op. Mm -hmm. um, en ik zat nog te denken aan Ricky van Volswinkel. Die misschien dacht, nou ja, wie weet, maar die staat er ook niet op. Die kan ook op vakantie. Ja. Um, dit is de voorlopige lijst, 36 namen. Wanneer uh, moet die lijst definitief worden? Um, ze gaan eerst uh, met zeg maar, het leeuwendeel van deze mensen trainen. Volgende week in Hoendelo, twee dagen. Dan gaan er... Uh, 26 of 27, 27 mensen mee naar Lausanne voor een trainingskamp van 10 dagen. En dan is 29 mei de deadline voor de definitieve selectie van 23 man. Oké. Okay. Ik dank je wel voor je uitleg, Bas Dichler. Ook niet op de lijst, Kees Kwaks bij de AWB. Beter maar van niet uh, door. door met de titel thuis. De verkeersinformatie, daar heeft u meer verstand van. De A2 Maastricht-Eindhoven. Daar is de hele dag al vertraging bij Budel. In de ochtend spits het probleem met een gekantelde vrachtwagen... met een graafmachine. Er wordt nog altijd hard gewerkt aan de middengeleiderrail. In beide richtingen is de linkerrijstrook dicht. Er staat in beide richtingen 3 kilometer file. Op de A2-Eindhoven-Maastricht... tussen Born en Knoop en zeven kilometer. De hoofdrijbaan is daar dicht na een ongeluk. Ten slotte de A32, ook die is dicht vanuit Meppel naar Heerenveen na een ongeluk bij Steenwijk. Dankjewel. Nog een keer de hoofdpunten. Vandaag parlementsverkiezingen in Syrië en ook in Israël kan worden gestemd, maar pas op 4 september. Zo heeft premier Netanjahu bekendgemaakt. De knesset moet er nog wel goedkeuren. En bondscoach Van Marwijk heeft de voorlopige EK-selectie bekendgemaakt. 14 over overeen, dit was het uitgebreide NOS-journaal. Na de ster het vervolg van lunch.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 Het is Radio 1 NCRV Lunch Helene Plach. Goedemiddag, welkom terug bij lunch. De voetbalcompetitie zit erop, maar dat wil niet zeggen... dat iedereen nu ook op vakantie kan. Zometeen praat ik met de teammanager van Ajax, David Ent. En hij is weer druk in de weer met trainingskampen... en het begeleiden van nieuwe spelers. Deze week maken we de werkweek mee van acteur, muzikant... schrijver en schilder Hans Dagelet. Hij speelt trompet in een voorstelling over Nina Simone... die in première gaat. Maar zo'n eerste voorstelling met publiek erbij... het is voor hem iedere keer weer een overwinning. Als ik het podium ontstap, heb ik... Dan ga ik, met grote angst ga ik het podium op. En als ik mensen uh, de zaal wil binnenkomen, dan ervaar ik dat echt als uh, de hyena's komen op me af. Werkweek, dus van Hans Dagelet. Na half twee is er stand.nl. U kunt bellen om te reageren op de stelling. De verkiezingsuitslagen in Griekenland en Frankrijk zijn de doodsteek voor Europa. Bent u daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070. 7070 dus, dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen op het nummer 0800 1101. Dus 0800 1101. Stemmen kan via de website www.stand.nl. En u kunt natuurlijk twitteren. Gebruik dan hashtag Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Inteekgesprekken, intensieve begeleiding. Er gaat aardig wat veranderen bij de Hogeschool in Holland. Er wordt meer verwacht van studenten in de toekomst. En het wordt allemaal wat strenger voor studenten. Aan de telefoon bestuursvoorzitter van de Hogeschool in Holland... Doekle Terpstra, goedemiddag. Goedemiddag. U was zo geschrokken van het niveau van sommige opleidingen... dat u dacht, we gaan dat eens even aan de poort regelen. Strengere selectie dus. Ja, nou selectie mogen wij niet laten plaatsvinden, maar uh, het is niet hetgeen wat we gaan doen. Uh, ik denk dat je in belangrijke mate kunt zeggen dat daar al een geweldig aantal stappen hebben plaatsgevonden. En ik moet u zeggen dat ik geweldig trots ben op het resultaat zoals we dat in de afgelopen anderhalf jaar bij Inholland hebben laten zien. Uh, en tegelijkertijd gaan we door met dat proces. Dus ja, betekent want dat betekent dat daar. We zijn van, van ver komen, toch? Ja, maar wij zeggen van wij willen dus de hogeschool zijn die bekend staat vanwege de menselijke maat, dicht bij de student, intensieve studie, uh, waar veel van de student gevraagd wordt, maar waar de student ook veel van de hogeschool mag vragen in wederkerigheid. En hoe gaat dat concreter dan uitzien? U zegt selectie kan niet, maar hoe gaat u ervoor zorgen dat u alleen goede studenten krijgt bij in Holland? blijkt nu uit de praktijk van alle dag dat uh, met name uh, de eerste maanden van de studie binnen een hogeschool van belang zijn. En dat betekent dat wij heel veel activiteiten juist in die periode gaan concentreren. Uh, wij mogen niet selecteren van de wetgever. En dat betekent dat wij dus de keuze aan de voorkant moeten maken. Dus we willen heel intensief nadenken over de vraag van hoe kunnen wij de student op de goede plek krijgen, bij de goede opleiding. En dat betekent intakegesprek. En dat is één. Twee... Is dat ook niet en een soort selectie aan de poort eigenlijk, een intakegesprek? Nee, dat is, dat is je, je zou kunnen zeggen van het goede gesprek met elkaar voeren om elkaar te helpen om op de goede plek terecht te komen, zodat de student niet na een paar maanden denkt van ja, maar ik had toch een andere keuze ja. willen maken, ja. Uh, dus het goede gesprek twee houden. Maar willen nog mee. even, meneer Doeklterpsel, uh, Doek de want ik zit te denken dat het zijn duizenden studenten. Als je die allemaal persoonlijk moet gaan spreken, dan is het ongeveer ja, kerstvakantie dat die gesprekken achter de rug zijn. Nee, Bij een aantal studenten hoeft dat helemaal niet. Want een aantal studenten zijn overtuigd van het feit wat ze willen. En uh, wij gaan tegen die studenten niet zeggen dat ze niet welkom zijn. In iedereen is van harte welkom. Het gaat met name om die studenten waar de twijfel aanwezig is over de vraag van wat wil okay. ik nou precies voor studie. Uh, en we kunnen ze daarbij helpen. twee... Is dat wij zeggen van in het eerste jaar moeten studenten voldoen aan, het, uh, aan een minimum aantal studiepunten wat ze moeten gaan halen. Dat is nu 45, dat willen we volgend jaar uh, bij een aantal opleidingen omhoog brengen. Uh, zodat je juist in het eerste jaar met een intensieve studiebegeleiding erbij. heel goed dicht bij de student uiteindelijk gaat bepalen wat de mogelijkheden zijn voor die student. Dus uh, de ervaring leert als student het eerste jaar halen dan is de kans ook het grootste om een diploma te halen. Dat dus... is dan de kant van de studenten die u nu toelicht. Maar de ja. opleiding dat ging natuurlijk ook zo slecht omdat gewoon het niveau van de opleiding niet goed genoeg was. Dus wat gaat u doen om het niveau van de docenten te verbeteren? Nou, de, de tweede kwaliteit van de opleidingen die moet geborgd worden door een accreditatiestelsel. En de, de lat van het nieuwe hbo, als ik het zo maar zeg, dus van wat is de, eigenlijk de de hogere kwalificatie van het beroepsonderwijs die wordt in de komende periode bij, bij in Holland bepaald. In Holland gaat de standaard bepalen voor wat eigenlijk de kwaliteit van het hoge beroepsonderwijs moet zijn. En wij hebben in die zin echt enorme stappen gemaakt en daar ben ik ook ongelooflijk trots op. En als het gaat om wat mag de student van de docent vragen, ja, natuurlijk, dat staat in wederkerigheid. Als we veel vragen van de student, mag er ook veel gevraagd worden van de instelling. En dat betekent dat wij in de komende jaren heel veel zullen gaan investeren in de verdere professionalisering van de hogeschool. Altijd een positief mens. Doeklet Erpstra, bestuursvoorzitter van de hogeschool in Holland. Dank u wel. Met genoegen. We gaan nog even terugblikken en vooruitkijken rondom het voetbalseizoen. Want gisteren sloot Ajax tegen Vitesse natuurlijk het seizoen 2011-2012 af... met een 3-1 overwinning... Die zeggen de spelers kunnen lekker op vakantie of naar het EK voetbal. Maar dat wil zeker niet zeggen dat alles rond de club stil ligt. Er wordt gewoon doorgewerkt, namelijk over een maand of drie begint de competitie alweer. En er wordt natuurlijk ook nog gespeeld in de Champions League. Geen vakantie in elk geval voor de teammanager bij Ajax, David Ent. Goedemiddag. Goedemiddag. Neem ik aan dat we even gisteren een feestje gevierd Nou, we hadden al uh, zoveel gevierd dat uh, ja, die pijp was uh, bij mij nog wel Een paar jongens zijn wel de stad in gegaan, ja, natuurlijk. We was... moeten uh, ook. Uh... Beide benen op de grond weer krijgen. Ja, want uh, u moet natuurlijk gewoon al naar volgend seizoen gaan kijken. <laughs> en dat is het punt ook. We moeten over de vakantieperiode heen al alles voorbereiden voor het nieuwe seizoen. Wij beginnen op de 25e juni alweer uh, met de trainingen. En een week later gaan we naar een trainingskamp in, uh, in de Lutte... waar wij uh, altijd eigenlijk uh, onze voorbereiding hebben. En dan is het spel helemaal weer op de wagen. Maar als u zegt, daar gaan we eigenlijk altijd naartoe... dan is dit voor een teammanager toch een eitje. Nou, de draaiboeken van de afgelopen jaren liggen wel klaar. Ja, precies. Het, het is ook minder moeilijk... dan wanneer je naar een vreemde locatie gaat. De mensen daar in het hotel De Bloemenbeek... zijn volkomen op ons ingesteld weten met een, ja, een, een kleine... Ophalen van de wenkbrauwen zegt ze al genoeg over wat voor eten er op tafel moet staan. En toch moet je alle toeval uitsluiten en zorgen dat je helemaal zeker bent dat alles op rolletjes loopt. Ja, want als teammanager hou je dan, dan je, je screent de locaties, maar ook het eten en dergelijke. Moet nou je ja, alles dat, doen? Ook dat gebeurt en dat uh, gebeurt dan weer via de clubarts die dat in de gaten houdt. Dat is zijn traject, maar dat hele pakket dat ligt dan in de handen van het teammanagement dat doe ik niet alleen ik heb ook een collega die daarbij werkt en uh, ja er komen altijd vreemde dingen op je pad je moet ook regelen dat de wedstrijden voor elkaar zijn dat de bus uh, op tijd aanwezig is nou ja het is een, een keur van uh, Zaken die langskomen. Volgens mij zijn het heel veel zaken die iedereen als vanzelfsprekend ervaart. Dat die gewoon op rolletjes lopen. Maar waar een enorm werk nog op de achtergrond al aan vanaf ja, is gegaan. Ja, nou, dat heb je heel goed gezien. Dat is ook zo. En uh, het is natuurlijk ook voor ons zaken een soort ere kwestie om laat, te laten... Ja. Uh, schijnen dat het uh, allemaal heel soepel gaat en heel vanzelfsprekend ja. is. Terwijl je weet dat er overal wel uh, kleine addertjes onder het gras liggen... of obstakels op de weg staan. Maar is het daarmee ook niet een beetje een ondankbare taak om teammanager te zijn? Dat nou, je ik eigenlijk ik... niet de credits krijgt die je verdient? <laughs> ik vind het helemaal niet ondankbaar. Ik vind het erg prettig juist een beetje op de achtergrond uh, te werken... en op die manier ja, ook een uh, kleine bijdrage te leveren aan het wel van uh, het team... Ja. U heeft niet alleen maar rondom het logistieke gedeelte veel taken. U begeleidt ook nieuwe spelers, begrijp ik. Ja, dat hoort ook natuurlijk bij ons, uh, ons takenpakket. Dat uh, nieuwkomers ja, eigenlijk uh, zo snel mogelijk kunnen acclimatiseren binnen de wereld van Ajax. Dat is een uh, vaak bijzondere wereld... Uh, Daarbij komt dat er ook een heleboel praktische zaken bij kom, komen kijken. Bijvoorbeeld uh, buitenlanders die een werkvergunning moeten hebben... die een verblijfsvergunning moeten hebben... die misschien kinderen hebben die naar een school moeten. Uh, Nederlandse jongens die ook... Een woongelegenheid zoeken, natuurlijk in Amsterdam of omgeving. Maar, maar hoe moet ik me dat dan voorstellen? Want het is natuurlijk nog niet bekend wie er allemaal komen van, uh, naar Ajax. In ieder geval Assangeunen, dat is Kijk. wel bekend. <laughs> ja. Gaat u daarmee dan uh, door Amsterdam heen struinen op zoek naar een woning? Daar komt het uh, min of meer wel... Echt waar? Uh, ja, daar komt het een beetje op neer. Het is natuurlijk zo dat je een voorselectie maakt. Dat doet voornamelijk mijn collega in dit geval. Maar die maakt de voorselectie van woningen... die en in de buurt van de arena liggen... en waarschijnlijk zullen voldoen aan zijn wensen. Daar praat je eerst met zo iemand over. Je, je leert iemand kennen. Uh, gesprekken met de persoon in kwestie, met zijn vrouw... zodat je de situatie een beetje kunt inschatten. En ook en, een beetje, dat zijn de leuke restaurantjes... waar je naartoe moet gaan. Ook, Daar moet je vooral niet wezen. <laughs> ook dat is uh, een, uh, een element ja, wat, uh, wat erbij komt kijken. Het is eigenlijk een heel sociaal pakket... wat je samenstelt voor jezelf. Ja. Met name voor die ander natuurlijk. En als iemand dan een beetje heimwee heeft, kunnen ze dan ook bij u terecht? <laughs> dat gebeurt natuurlijk wel. Eh, ook dat sociale aspect is niet onbelangrijk. En dat heeft ja, vaak te maken met eh, fingerspitsenkevuil. Een bepaalde blik in de ogen kan je al zeggen of iemand wel of niet goed in zijn vel zit. En dan ga je je iets dieper vragen dan alleen maar te vragen, is alles goed? Waarop ja. je het antwoord krijgt, ja alles is goed. Maar ik kan me ook voorstellen, namelijk dat, dat je niet zo snel bij Frank de Boer je hart gaat uitstorten. Omdat je natuurlijk weinig zwakte wil gaan tonen als je daar als nieuwe speler komt. En dat dan u wel als een soort vertrouwenspersoon kan optreden. Ja, dat, je bent een, een vertrouwensbuffer in elk geval. Dat zou mogelijk moeten zijn natuurlijk. Hè? Zeker bij Frank de Boer, sociaal mens. Maar uh, ik kan me voorstellen dat spelers uh, dat een beetje onveilige haven vinden. Omdat dat toch ook de man is die moet beslissen ja. over wel of niet spelen. Ja. Hè? Dat is de, de man uh, die het zwaard laat vallen of uh, die je groen licht geeft. En daar wil je liefst niet zo uh, kwetsbaar opstellen. En dat kan bij het teammanagement een stuk beter en een stuk makkelijker. En dat vereist natuurlijk ook dat je met dat vertrouwen goed omgaat. Dat je inderdaad betrouwbaar bent in alle opzichten. En dat je op een gegeven ogenblik een beetje afweegt, een beetje zeeft... wat je wel en wat je niet misschien doorgeeft aan de trainer. Nou, het wordt in ieder geval niet veel vakantie voor u, maar wel een EK-voetbal, hè? Ik ga wel kijken, ja. Eip, dat dacht ik, ik al. <laughs> veel plezier daarmee. En een uh, sterkte deze zomer dan. Ja, David teammanager Dag. van teammanager van Ajax. werkweek. Deze week met... Hans Dagelet, acteur, trompetist ook. Deze week gaat uh, de voorstelling Nina Alive in première... Uh, over het leven van Nina Simone. Je zou zeggen dat iemand die als muzikant op het toneel staat... en als acteur voor volle zalen speelt... zo iemand moet wel van publiek houden. Maar juist al die mensen maken Hans Dagelet behoorlijk nerveus. Afgelopen zaterdagnacht had hij daar gelukkig geen last van... want toen nam hij een kampeerscène op voor de tv-serie Levenslied... Die tent is reeds ingestort door het noodweer en vlak voor de opname hijs Dagelet zich in een wetshoed... voor onder zijn kleren zodat hij niet al te koud wordt. Moet ik die lange onderbroek ook aanhouden? Ja. Ik krijg gewoon zo de instappen. Ik, ik krijg altijd claustrofobie in zo'n pak. Ja, ik heb het ook wel in mensen, in, in, in menigten. Mensenmassa's. Zit dit vervelend zo snijden? Nee, er iets? nee, is goed. Ja? Ja. Oké. Okay. Um, dus ehm even, nog even alles doornemen. Ja. Zitten we erin? Nou, jullie zitten nog in de tent. Ja. Uh, jullie zijn best nat. Uh -huh. en, nou ja, jullie ik, was, ik was echt een hele erg, uh, bijna een beetje een depressieve jongen. Heel erg teruggetrokken, heel, heel erg stil, heel erg in mezelf. En, en dat heb ik gehouden tot mijn. Uh, 22 e of uh, zo. Stilte vragen. Toen was ik in Amsterdam een beetje ingeburgerd en toen kwam ik weer helemaal in zo'n uh, hippie scene terecht. Toen is alles een beetje gaan stromen. Geluid loopt 5, 58 de Loop. eerste. Ik ben ook niet zo naar buiten in mijn acteerwerk of zo. Ik ben, uh, dat is wel heel erg uh, gecadreerd, heel erg uh, ja dat ik precies moet weten en uh, heel erg uitgedacht en dus niet echt spontaan. Ik vind het ook uh, eigenlijk helemaal niet leuk om te acteren. Ik vind het eigenlijk heel vervelend. Als ik het podium op heb ik Ga ik, met grote angst ga ik het podium op. En als ik mensen uh, de zaal hoor binnenkomen... dan ervaar ik dat echt als uh, de hyena's komen op me af. Het heeft iets met, uh, met mensen te maken. Het is ook heel vaak wel zo dat op verjaardag of zo... dat er dan op een gegeven ogenblik tegen me gezegd wordt... Hans, je moet je wel een beetje mengen, hoor, onder de mensen. En, uh, het is in ieder geval niet het applaus waar ik het voor doe of zo. En actie. Ja, nou, wat nou dan? Nou? Ja. Hé? Uh, wat nou? Ja, j -j Jij bent de vader, toch? Ja, joh, Dat je die, toch zo graag kampeer nou, is en niet ja. mijn ding. Geert zit verderop in een hotel. Ja, nee, nee, daar hebben we wat aan nu. Dus. Gaan we maar niet van kamperen. Ja, ik, ik zeg er wel. Ik ook niet. Het acteren is gekomen doordat uh, ik op de middelbare school iets moest worden... Iets moest, een vak moest gaan kiezen wat ik wilde gaan studeren. Ik had geen flauw idee wat ik zou gaan doen. Uh, maar ik had wel gehoord uh, dat uh, uh, het toneelspelersleven... Uh, een soort Sodom en gomorra was. En toen ben ik uit de reconciliatie om mijn ouders te pesten en om mijn leraren te pesten... gaan zeggen van, oh, ik, wil wel, uh, ik wil wel toneelspeler worden. Het was een katholiek milieu, het was een keurig milieu. Het fatsoen, dat, st dat stond heel hoog in het vaandel. En mijn vader zei ook, uh, gewoon van, uh, als je dat kiest, dan krijg je geen geld van mij. Ik steun je daar niet. Het, uh... Toen dacht ik, nou, dan nou zit ik goed. Ijskoud hier. Uh, tot op het bot keer met een, uh, met een uh, plantenspuit helemaal uh, nat gemaakt. Dan we gaan we weer, Hans. Oh. Ja. Attentie, opname. Uh, ik, ik heb op een gegeven ogenblik, toen ik, ik denk een jaar of zestien was... mede door een leraar op school, die wel een soort plaatsvervangende ouder voor me was... waar ik mee kon praten over dingen die me wel echt bezig hielden. Die heeft me aan het lezen gekregen. Die heeft me, uh, die heeft me geleerd naar kunst te kijken. Uh, en vanaf dat moment dook ik echt in de kunst en was kunst voor mij een, uh, een troost. Ik ging zelf ook gedichten schrijven, opstellen schrijven, ging schilderen. Al die dingen die later, nu vooral uh, weer komen, terugkeren, die ik nu weer ga doen. En stop. Okay. En straks als ik in het prikkeldraad lig, moet ik dan ook helemaal nat zijn? Nee, nee. dan ben ik weer droog. Wat zei dat? het droog Hans Dagelet, in een reportage gemaakt door Maarten Bleumers. Als u het wilt terugluisteren, dan kan dat op onze site... lunch.ncrv.nl slash En die serie waar dus de opnames voor waren, de NCV-serie Levenslied... die wordt pas in 2013 uitgezonden, dus dat duurt nog eventjes. Zometeen stand.nl, dat gaat over de gevolgen van de verkiezingsuitslagen... gisteren in Frankrijk en Griekenland. Gaat er een andere wind waaien door Europa? U kunt uw mening zometeen geven. Maar eerst natuurlijk het laatste nieuws, en dat krijgt u van Jobboud. Radio 1. Duitsland Duitsland waarschuwt dat Europese landen moeten vasthouden aan de gemaakte begrotingsafspraken. Dit geldt ook voor de 3%-norm voor het begrotingstekort. Volgens bondskanselier Merkel mag het stimuleren van de economie niet leiden tot hogere tekorten. De nieuwe Franse president Hollande wil bezuinigen en tegelijk de economie stimuleren. Tien Indonesische nabestaanden van mannen uit Zuid-Sulawesi... willen een schadevergoeding en excuses van de Nederlandse staat. Ze waren er getuige van dat hun mannen en vaders in 1946... door Nederlandse militairen werden doodgeschoten. Volgens advocaat Zegveld willen de weduwen en kinderen... vooral erkenning van het leed dat hen is aangedaan. Hogeschool in Holland komt met maatregelen... om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. In Holland wil vooral het eerste studiejaar verzwaren... en verder wordt een groot aantal opleidingen geschrapt of samengevoegd hogeschool in Holland kwam vorig jaar onder vuur te liggen na diplomafraude en door de slechte kwaliteit van een aantal opleidingen. Ibrahim Afellai is opgenomen in de voorlopige selectie van het Nederlandse elftal in de aanloop naar het EK in Polen en Oekraïne. Afellai was een groot deel van het seizoen geblesseerd. Bondscoach van Marwijk riep 36 spelers op en deze maand moet hij dat aantal terugbrengen tot 20. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB ah, verkeersinformatie. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven nog 2 kilometer bij de Afrit Budel. De linker is dicht voor een spoedreparatie. De A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Roosteren en Knappen Kerensheide 10 kilometer. Bij Kerensheide is de hoofdrijbaan dicht. En op de A28 Zwolle Utrecht bij Leusden Zuid 3 kilometer. Dit is radio 1. NCRV. Stand.nl Plach. Goedemiddag en welkom. Gisteren gingen Griekenland en Frankrijk naar de stembus. Ze kozen tegen hun regeringen. Ze horen van een Griekse visser. Those governments that uh, ons us to this situation. Now they want to vote for them to save us. This is ridiculous. And personally I don't feel so stupid to vote for them again. En de partijen waar ze voor kozen, die zijn heel wat anti europese en ook niet uit op al die bezuinigingen. Kan Europa dat aan? Daar ga ik over praten met Sofie in het veld, Europarlementariër voor D66. Welkom. Goedemiddag. Om te beginnen drie keuzes voor u te beantwoorden met ja of nee. De eerste onvrede over Europa is nog de enige verbindende factor bij de Europeanen. Ja of nee? Nee. Dit is een Grieks drama in drie delen. Ja of nee? <lacht> Eh, uh, nee. We kunnen best met de Franse slag gaan bezuinigen. Ja of nee? Nee. U kunt thuis meepraten in Stand.nl. De stelling waar we het over gaan hebben is... de verkiezingsuitslagen in Griekenland en Frankrijk... zijn de doodsteek voor Europa. Bent u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070. Dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen op het nummer 0800 1101. Dus 0800 1101. U kunt stemmen via de website www.stand.nl... en twitteren met hashtag standpunt. De verkiezingsuitslagen in Griekenland en Frankrijk... zijn de doodsteek voor Europa. Sofie in het veld, eens of oneens? Uh, oneens. oneens. Um, uh ja, Waarom? kijk, niemand heeft een glazen bol. Uh, het is ook zonder meer uh, een complexe situatie. Uh, alleen, wij hebben als Europeanen uh, wel vaker voor hete vuren gestaan. En uh, ik denk dat, uh, als je kijkt naar de euro... die is eigenlijk al twee jaar, tweeënhalf jaar, uh, wonderbaarlijk stabiel. Dus het is ook niet zo dat alles in elkaar is gestort. Maar wat deze situatie wel aantoont, is dat we niet verder kunnen... met een systeem waarbij na elke nationale of regionale verkiezing... Uh, het hele systeem weer ter discussie staat. Maar, D66 pleit al heel lang voor een sterk Europa, een stabiel Europa, een democratisch Europa. En ik denk dat deze situatie vooral aantoont hoe hard dat nodig is. Daar, daar kunnen we het zo verder over hebben. Maar ik wil even inzoomen op die situatie in, in mm -hmm. Frankrijk, want u zegt van de afgelopen jaren is het ook wel ja. stabiel gewezen, geweest. Nou waren Angela Merkel in Duitsland en Nicolas Sarkozy in Frankrijk natuurlijk ook wel een redelijk goed duo. En François Hollande, de nieuwe president in Frankrijk, mm -hmm. heeft al meteen gezegd van nou het eerste wat ik ga doen is even over die 3% beginnen. En we gaan eens even alles wat we hebben afgesproken... ter discussie stellen. Ja, wat krijg je nou, dan? Situatie? Ja, nou, kijk, uh, uh, Merkel en Sarkozy waren ook niet vanaf het begin dikke maatjes. hoor. Uh, die hebben ook erg aan elkaar moeten wennen. Uh, ik kan me voorstellen dat de chemie tussen Hollande en Merkel... beter is dan met Sarkozy. Uh, uh, bovendien moeten we eens even kijken wat er nog overblijft... van alle verkiezingsretoriek. Want vergeet ook niet dat Hollande wel uh, voor de allereerste keer... zo'n beetje in de Franse geschiedenis uh, heeft benadrukt... dat er wel degelijk bezuinigd moet worden... Dus uh, ik, ik, we moeten eerst nog eens even zien hoe, uh, hoe dit allemaal gaat aflopen. Ik denk dat iedereen doordrongen is van de noodzaak... om uh, een einde te maken aan meer uitgeven dan dat er komt. We hebben jarenlang boven onze stand geleefd. En zelfs die 3 procent, we, we moeten niet naar 3 procent... wat dat betekent altijd nog, dat je meer uitgeeft dan dat er komt... en dat je dus nieuwe schulden maakt. Uiteindelijk moet je naar begrotingsevenwicht. Uh, de nou, discussie is een beetje zegt over u ja, dat is, maar dat is ook de afspraak. Maar dat is echt wishful thinking op dit moment, toch? Nou ja, nee, dat is, dat is de afspraak. Uh, iedereen heeft zich daar ook aan gecommitteerd. De vraag is vooral over hoe snel en hoe. Kijk, je ziet overal in Europa, en ook in een land als Nederland... Hè, en wij zijn toch nog steeds, dat vergeten we wel eens... maar een van de meest welvarende landen in de wereld. Uh, en ook bij ons doen die bezuinigingen pijn. Maar ja, hoe langer je ze uitstelt... en hoe langer je schulden op blijft bouwen... Uh, hoe groter de pijn wordt. Dus er is ook wel een, een goede reden voor onszelf. Hè, niet voor wat voor begrotingstellingen dan ook maar voor onszelf. Eh, om, om te zorgen dat we weer teruggaan naar dat begrotingsevenwicht. Ja. Maar als we dan kijken naar situaties in, nou met name Griekenland... zijn natuurlijk heel wat minder rooskleurig dan hier ja. in Nederland. Griekenland en Frankrijk hebben duidelijk gezegd... wij, zijn, wij straffen de huidige regering af. En daarmee treft ja. het wel gewoon de sfeer en de situatie in Europa. Ja. Maar ik denk dat uh, in allebei beide gevallen, maar zeker in Griekenland, dat uh, lang niet alle partijen, die worden nu in de media een beetje neergezet als anti-Europees, uh, uh, in Griekenland geldt dat echt niet voor alle partijen. En ik denk, het klinkt een beetje raar als je kijkt naar de chaos die er nu ontstaat, maar ik denk dat het eigenlijk heel gezond is dat die twee oude, toch redelijk verrotte, corrupte partijen ongelooflijk op een donder hebben gehad van de kiezer. Het is een beetje een lastig moment. Tegelijkertijd, uh, de situatie die ontstaat is complex, maar ik ik denk dat het heel heil, heilzaam is uh, voor het opschonen van het Griekse politieke systeem. Uh, ja, en op termijn kan daar iets goeds uitkomen. Ja. En we maar ze hebben zij wel beloftes aan hebben... hun kiezers gemaakt. En dat, dat houdt echt wel in dat ze bij Europa ja. gaan aankloppen: van ja. Ja. jongens, het ja. moet minder streng voor ons worden. Ja, dat, dat, dat klopt, maar ik denk dat een, een, een groot deel van de stem... was vooral tegen die twee grote partijen. Uh, we gaan nu zien, want ze hebben een systeem... waarbij ze binnen drie dagen uh, moet die partij uh, van Samaras... de Nea Democratia, moet een, uh, een kabinet gaan vormen. We gaan zien of dat lukt. Overigens vergeet ook niet... dat meneer Samaras met zijn Nea Democratia... nog niet zo heel lang geleden, vorig jaar, nog zei... wij willen ook niet bezuinigen, we willen ook niet meedoen met dat pact. We gaan daartegen campagne voeren. Dus... He, en zijn toon is ook behoorlijk veranderd. Uiteindelijk uh, zijn de Grieken ook realisten... en weten ook dat ze hun zaakjes op orde moeten brengen. Ik denk ook niet dat dat uh, het grote punt van discussie is. Maar dat mensen uh, ja, niet alleen uh, uh, ontzettend hard getroffen worden... door bezuinigingen, want in Griekenland is het echt heel hard. Ja. Mensen hebben ook het gevoel dat dat, uh, dat dat aan de ene kant de schuld is... van die twee grote partijen die er een potje van hebben gemaakt. Maar ook de manier waarop Europa he, over de Grieken heeft gesproken en eigenlijk vrij uh, met geen enkel menselijk begrip... Uh, uh, zeg maar die bezuinigingen heeft opgelegd, ook zonder een perspectief te geven... Uh, van dat het beter wordt. Ja, het is misschien niet verstandig uh, wat er nu is gebeurd... maar menselijkerwijs wel ja. begrijpelijk. Maar betekent dat dan dat Frankrijk en Griekenland wel een bom kunnen leggen... onder de afspraken die tot nu toe gemaakt zijn? En dan nou, gaat het vanuit ik dat het heb? Glazen... maar hebben ze de mogelijkheid? Nou ja, kijk, luister, alles, alles kan altijd verkeerde aflopen... en niemand heeft een glazen bol. Maar uh, uiteindelijk, uh, denk ik, verwacht ik en hoop ik... Uh, dat ook Griekse en Franse politici uh, hun verstand erbij zullen houden... hun uh, verantwoordelijkheid zullen nemen. Want ook Hollande heeft al lang gezegd... jongens, we moeten bezuinigen. Hè, wat ik zeg, ook de, de Griekse conservatieve partij Nea Democratia... heeft inmiddels ook gezegd, er moet bezuinigd worden. Worden. Ook de PASOK zegt dat. Dus dat principe wat uh, een tijdje geleden toch nog behoorlijk omstreden was, is niet meer nee. omstreden. En kijk, ja, is het glas half vol of is het half leeg? Hoe gaat het aflopen? Uh, ja, uh, nee, ik, dat weet ik, niemand. Maar, maar strikt uiteindelijk, genomen, uiteindelijk weet niemand dat. Maar als je ziet, als je terugkijkt in de geschiedenis van Europa. en ook de recente geschiedenis. Uh, dit is niet de eerste crisis. Het is niet uh, de eerste keer dat we in een buitengewoon complexe situatie zitten. Daar, daar kunnen we uitkomen. Er is altijd een einde aan de tunnel. Alleen wat we wel moeten vaststellen. is dat een systeem. wat bij elke nationale verkiezing. maar ook regionale verkiezingen. zoals gisteren in Duitsland, uh, Schleswig-Holstein. waar. Uh, de, de, de coalitie van mevrouw Merkel toch ook uh, flink heeft verloren. Um, het, het mag niet zo zijn dat die hele Europese Unie of de eurozone elke keer weer volstrekt gedestabiliseerd wordt elke keer als er verkiezingen zijn. Nee, hè? Maar daarom vraag ik u ook ja, wat, wat zijn strikt genomen de mogelijkheden. Ik bedoel zijn Frankrijk en Griekenland nu verplicht om eigenlijk door te gaan met wat er is afgesproken, ja. of kunnen zij daadwerkelijk ja, ook ze... wel de stekker uittrekken? Hebben ze die mogelijkheid? Nee, ze hebben zich, ze hebben, ze hebben zich verplicht uh, om, om deze bezuinigingen door te voeren. Net als iedereen. Overigens heeft de Europese Commissie vandaag al aangegeven... Uh, uh, jongens, we verwachten dat jullie daar gewoon mee doorgaan. He, daar heb je als land aan gecommitteerd. Uh, er wordt wel gepraat. He, dat is een beetje de andere kant van het verhaal over uh, ja, groei. Nou, iedereen wil natuurlijk uh, groei. He. Je wil niet alleen maar bezuinigingen, je wil ook groei. Daar kan geen zinnig mens tegen zijn. Uh, nu is de grote vraag... Uh, Um, hoe gaan we dat doen? Gaan we verder met het pad van uh, alsmaar meer schulden maken... om uh, in uh, de groei te pompen? En dat of betekent gaan we hervormen, dus zodat we gezonde groei krijgen? Minder vast blijven houden aan die 3%-regeling? Uh, dat je begrotingskort niet hoger uh, mag zijn dan uh, uh, uh, die 3%? Uiteindelijk, er zijn, er zijn mensen die willen daar toch een weg omheen. Uh, D66 zegt, nee jongens, laten we nou zorgen... dat we niet leven op de pof en op de schulden... maar dat we onze economie gezond maken. Laten we die arbeidsmarkt hervormen, laten we de woningmarkt hervormen... Uh, het pensioenstelsel, maar ook in Europa bijvoorbeeld die interne markt. He, er, er worden nieuwe barrières opgeworpen uh, voor het midden- en kleinbedrijf. Uh, die moet je juist afbreken. Nou, Dat zijn het soort van maatregelen uh, waar je over moet praten. Investeren in, in onderwijs, in onderzoek. He, we hebben al jaren geleden een andere 3% afgesproken... namelijk dat we 3% van het bruto nationaal product zouden investeren... in onderwijs en onderzoek. Nou, in tijden dat de kenniseconomie uh, het is in de wereldwijde economie. Uh, en als je ziet dat we die 3% nooit gehaald hebben... dan zou ik zeggen, laten we daar nou eens op inzetten. Ja, u bent u natuurlijk echt een voorstander van, van Europa als D66. Denkt u um, dat steeds... Nou ja, dat is toch duidelijk. Ja, nou ja, dat ik ben voorstander, u, u, mensen zeggen altijd een voorstander van Europa. Nee, ik ben een voorstander van een sterk, maar ja, ook een democratisch Europa. Sterker nog, u vindt eigenlijk dat er nog meer mag naar Europa toe moeten. Dat dat daardoor een verkiezingsuitslag tot minder instabiliteit leidt. In een land. Ja, ik vind, dat, ik, vind, ik vind twee dingen. Ik vind dat uh, Europa inderdaad niet voortdurend uh, uh, moet, he, ge, ge, ge, ge, gehandicapt moet worden... verlamd moet worden of gedestabiliseerd moet worden... door wat er in één lidstaat speelt. Ik vind wel dat... He, wij D66 zegt bijvoorbeeld... we moeten een echte Europese minister van Financiën hebben... maar dan moet er wel in het openbaar democratische controle zijn... op wat die man of vrouw doet, die minister van Financiën... en die moet ook naar huis gestuurd kunnen worden als het niet klopt. Dus je moet he, twee dingen doen. Europa moet sterker gemaakt worden, slagvaardiger, in staat om te handelen. Maar daarnaast moet de democratische controle versterkt ja. worden. Dat, he, D66 zegt allebei. Maar denkt u dat met, met de financiële en, en ook de maatschappelijke onvrede... die er nu in veel landen is, dat die steun juist niet alleen maar minder wordt? Bent u daar niet bang voor? Het zorgt u uh, dat uh, mensen ervoor dat nou mensen ja, nog kijk, meer de luiken sluiten eigenlijk. Dat zou, dat zou kunnen. Uh, ik zou dat uh, buitengewoon onverstandig vinden. Want als je kijkt hoe de wereld van vandaag in elkaar zit... He, toen we hebben Europa hebben wij ontworpen, de manier waarop Europa wordt bestuurd... in de jaren 50. De wereld is sindsdien radicaal veranderd... maar de manier waarop we Europa besturen is nog hetzelfde. Als wij als Europa in deze wereld, in de wereldeconomie... Uh, mee willen draaien, dan hebben we een sterk Europa nodig. Uh, het is een illusie om te denken dat kleine landjes dat nog alleen kunnen doen. Met Europa hebben we meer kansen... Als wij onze manier van leven willen bewaren, dan hebben we dat sterk Europa nodig. Um, gaan mensen daarvoor kiezen? Ja, Dat is aan mensen zelf natuurlijk. En ik snap best dat mensen he, bezuinigingen is niet leuk. Uh, alleen, het is wel een beetje het gevolg van het feit dat wij 10, 15 jaar lang verzuimd hebben om onze financiën op orde te brengen, om te hervormen. We, we vonden dat niet ja. leuk. We hebben het steeds voor ons uitgeschoven. Ja, en dan wordt de pijn wel steeds groter. De, stelling is, de verkiezingsuitslagen in Griekenland en Frankrijk zijn de doodsteek voor Europa. De meningen zijn behoorlijk verdeeld. Meer dan 1300 mensen hebben inmiddels gestemd. En precies 50% is het ermee oneens en 50% dus mee eens. Iemand die het ermee eens is schrijft... ik weet niet of het het einde van Europa is, maar ik hoop het wel van ganse harten. Nu worden we rechtstreeks vanuit een superbureaucratische moloch uit Brussel geregeerd... terwijl wij gewoon helemaal niets meer te zeggen hebben. Zo, mevrouw In het Veld, daar moet u het mee doen. Nou ja, kijk, ik, ik euh, het zal u niet verbazen. Ik heb het net ook al gezegd. Juist als d 66 er pleit ik voor rechtstreekse invloed van de burger. En in het huidige systeem, ik noem het maar even het systeem Mercosie... hoewel dat sinds gisteren niet meer bestaat... Nee. Um, het, dat is waar de, de meeste eurosceptische partijen ironisch genoeg aan vast willen houden. Die willen het houden zoals het nu is. He, en dan maakt het niet uit of je nou extreem links of extreem rechts... of in het midden stemt, dan krijg je altijd weer Mercosie die de dienst uitmaken. Terwijl D66 zegt, nee, wij willen wel een sterk Europa... dat kan handelen als het nodig is is, maar we willen ook sterke democratische controle, hè, waarbij de burger zelf uh, in het kieshokje bepaalt wie die controle uitoefent. We gaan ze aan het uh, woord laten, de burgers, luisteraars van Stand.nl, op de stelling de verkiezingsuitslagen in Griekenland en Frankrijk zijn de doodsteek voor Europa. Goedemiddag, Stand.nl. Ja, goedemiddag. Dat vind ik helemaal niet. En ik ben het samen met Jozef Stieglitz eens, waar Sofie in het veld helemaal nooit over praat. De top-econoom die de Nobelprijs heeft gewonnen. En die zegt dat de bezuinigingen in Europa nu van zelfmoord voor Europa betekenen. Ga maar googelen, dan vind je het. Maar uh, ik ben het dus niet eens. Ik heb gisteren een glas gedronken, glas wijn, goed glas wijn, op dat Hollande werd verkozen. Een democraat, die zeer sociaal is en waar ik heel erg veel vertrouwen in heb. En denkt u dan, dan ook dat de regels dus, nu soepeler fascist, worden? Zoals in Frankrijk. Denkt uh, zoals in uh, u, fascisten, zoals in uh, Griekenland. Denkt u dat de regels dan nu ook soepeler gaan worden in, uh, in Europa? Uh, nou, ik denk dat er meer naar Stieglitz, uh, Stieglitz geluisterd moet worden. En, uh, en het, het is een echt een hele, hele belangrijke man. En Duidelijk. daar wordt helemaal niet meer over gepraat. Er wordt alleen maar gedaan alsof de drie procent het enige is dat nu nog kan. Dank u wel. En ik denk dus dat Diederik Samson en Roemer volkomen gelijk hebben... en dat het uh, heel goed is dat die er nu zijn en een tegengeluid okay. laten horen. Dank u wel, mevrouw. Goedemiddag, Stand.nl. Goedemiddag, Baarden, Rotterdam. Hallo. Wat uw gastspreekster zegt, dat de plaatselijke verkiezingen of de regionale verkiezingen geen invloed meer mogen hebben op Europa. Daar komt het op neer. Dat is tekenend voor wat er nu eigenlijk aan de hand is. De verkiezingen in de verschillende landen moeten dus een wassen neus zijn... want de landen wordt hun vrijheid totaal ontnomen. Ze mogen hun eigen koers, hun eigen bestuur, hun eigen regering niet meer bepalen. En wat gaat dat betekenen voor Europa? Want daar gaat de stelling van vandaag ja, over. Ja, nou, dat, dat ik alleen ook maar hoop dat dit gaat betekenen... dat Europa inderdaad aan zijn eind komt. Althans, het zogenaamde verenigde Europa. Okay, en dan zegt men wel, dat kan niet meer... Maar dat is altijd de tactiek. Eerst wordt het doorgedramd door een politieke elite. En als het dan een mislukking blijkt te zijn, dan zegt men ja, nu kunnen we niet meer terug. Okay. Maar het kan natuurlijk wel, alleen het zal duur zijn. Maar om zo voor te modderen is nog duurder. Dank u wel. Goedemiddag, ja, Met een uit Groningen. U men lang. moet de stelling van Milton Friedman loslaten. En de stelling... Van John Maynard Keynes. Nou, er vliegen ons wat namen om de oren deze vijf ja. minuten. Maar even de stelling die wij hadden bedacht. De verkiezingsuitslagen in Griekenland en Frankrijk zijn de doodstek voor Europa. Bent u het daarmee eens of oneens. Als men gewoon vasthoudt aan Milton Friedman, dan is het de doodsteek. Oké, okay, dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Ja, goedemiddag. Gaat uw gang? Ja, ik ben van, uh, van 1931... En ik eh, ben niet geletterd. Ik heb altijd hard moeten werken. Ja. Ik heb de crisis meegemaakt, de oorlog en de opbouw daarna. En als ik zie wat de uh, EEG uh, ons gebracht heeft, de mensen weten helemaal niet meer wat voor wil, in wat vervelende ze leven. Ik, het, het, en ik, het failliet van de e, Europese gemeenschap is. In mijn ogen het begin van de derde wereldoorlog. Ja, dus u hoopt in ieder geval dat het niet te doodstek is. Oké, okay, dank u wel. Die, die mensen die nu zo hard staan te schreeuwen allemaal... Door die, door die telefoon, die weten er niets van. Die hebben dat allemaal niet meegemaakt. Dank u wel, meneer. Goedemiddag, Stand.nl. Ja, Jelene, met Jan-Peter. Hallo. Ik ben het uh, oneens met de stelling. Uh, dit soort stellingen zijn niet gratis. Daar moeten we ons we wel realiseren... Uh, dit soort stellingen uh, die benadeelt onze economie. Benadeelt het consumentenvertrouwen. En daar hebben we last van. Denk maar terug aan, aan de, het begin van de kredietcrisis. Toen waren ook al die uh, beursanalisten zo negatief. Mm -hmm. Die praten alle uh, aandelenkoersen naar beneden. En wat gebeurt er? Ons hele pensioenstelsel gaat ja. uh, naar de Filistijn. Maar denkt u dat het wel dit, de uitslagen die er nu zijn, het sentiment gaan beïnvloeden? Nou. Uh, als je, als je het te negatief beoordeelt, wel. Ik denk op zich dat, dat, dat, het, uh, dat die uitslag zeker in Frankrijk helemaal zo slecht niet is. Oké, okay, duidelijk. Dank u wel. Goedemiddag, standpunt.nl. Dat... Ja, met een A. Dan Gaat uw gang. Ik maar je ben moet wel het, even de zacht zetten hoor. Uh, ja, ik ben het volkomen eens met de stelling. Want uh, als je gaat kijken, in Griekenland bijvoorbeeld, daar uh, is zoveel pot verteerd. En wij konden daarvan opdra voor opdraaien. En de Griekse bevolking die is nou helemaal in opstand gekomen, omdat die dus enorm gekort wordt. En dan hebben de Grieken nooit de gelegenheid, dus eigenlijk, uh, om dat te herstellen. Dus in het begin als zei ik al, van nou, we moeten luisteren, dit is een bodemloze put. Ja. Nou, in Frankrijk zijn ze het er ook niet meer eens. Spanje staat op de rand van de afgrond. Dat is economisch, gaat het ook steeds slechter. En... Ik denk dus dat de gewone mensen als die gaan stemmen, dat ze dus eigenlijk ook net als wat in Griekenland en in Frankrijk is gebeurd, gaan stemmen op partijen om die eigenlijk allemaal klein zijn om de grote partijen te laten merken, dat ze het eigenlijk er niet mee eens zijn. Ja, Oké, okay, duidelijk. Dank u wel. Goedemiddag Stand.nl U mag het zeggen. Goedemiddag, u spreekt met Buizuert Schagen. Hallo. Uh, ik, wou, ik wou zeggen dat ik het totaal oneens ben met de stelling. De stelling op zich is al onjuist, omdat uh, hij ondergraaft eigenlijk... Uh, hij veroorzaakt een negatieve stemming. We hebben in de 30e jaren van de vorige eeuw... hebben we in Duitsland, Italië en Spanje gezien... waar, uh, waar negativisme en uh, fantastische oplossingen toe leiden. Die leiden tot nationalisme en tot oorlog... De enige weg om, om uh, in Europa de zaak op een beter plan, een hoog plan te stellen... dat, dat is eigenlijk samenwerking. Mm -hmm. Dat is de enige realistische mogelijkheid. Ja, maar wat er gisteren aan uit uitslagen is, is gebeurd... dat geeft u geen angst dat het, dat het minder rooskleurig voor Europa eruit gaat zien? Uh, ik denk dat het voor individuele lidstaten veel en veel minder rooskleurig eruit gaat zien... wanneer ze op eigen houtje moeten laten devalueren... moeten aanpassen, uit worden door financiële markten... Zoals Goldman Sachs Griekenland heeft geadviseerd om erg veel schulden op zich te nemen. Al dat soort dingen, dat moet juist door een heel krachtig financieel beleid in Europa... moet dat eigenlijk voorkomen worden en in de toekomst uh, tot een veel betere oplossing okay. mm. yeah. leiden. Dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Ja, goedemiddag. Nou, ik ben... Waarom moeten we zo so groeien? Dit hele financiële systeem, gekopieerd naar Amerika... Um, er wordt... Hmm kapot geleend en dat neoliberalisme, ik heb het idee, ik vond het, het goed wat die meneer zei, we moeten dat systeem van Keens volgen, van samenwerken en niet dat uh, elkaar kapot concurreren. Concurrent, concurrentie is goed voor de middenstand, maar niet op, voor de, de overheid. even op de actualiteit nu, wat denkt u wat er gaat gebeuren, de regeer op de stelling? Nou, ik denk dat het, het volk inderdaad tegen dit systeem uh, vroeg of laat in opstand komt. Ja. En dan kan je dat negatief noemen. Wel, nee. Ik vind heel Europa op een fantastische leest geboeid. Want we spreken dezelfde taal niet. Letterlijk niet en figuurlijk niet. Okay, er moet echt een ander kapitalistisch systeem komen. Dank u wel. Goedemiddagstand.nl Ja, goedemiddag met Van Leest. U mag het zeggen. Ja, nou ja, wat Frankrijk betreft denk ik dat, uh, dat, dat het allemaal wel mee zal vallen. Bedoel, Hollande heeft wat verkiezingsretoriek gebruikt. En ik verwacht eigenlijk dat als je op bezoek gaat bij Merkel... dat ze weer met een uh, wat nietzeggende persverklaring komen dat alles weer goed is. En Griekenland? Maar Griekenland maakt me wel zorgen over. Ik, bedoel, de, ik, ik heb de indruk dat de Griekse bevolking echt ontzettend boos en wanhopig is... Ja, die, die, die, die centrale partijen die hebben nog maar 30% van de stemmen. Die Pasok en die Nieuwe Democraten. Nou ja, dus dat betekent dat, dat de nota zeer hoog gestegen is. En ik ben bang dat ze dit, uh, dit bezuinigingspakket niet voor hun rekening kunnen nemen. Okay. Dat er echt zo'n sociale onrust gaat ontstaan Duidelijk. in het Dat het land echt uiteengevallen. Dank u wel. Tot zover de reacties van onze luisteraars. Europarlementariër voor D66, Sofie Innesveld, heeft meegeluisterd. U houdt natuurlijk ja. niets nooit aan, de topeconoom, om mee te beginnen. Nee, en ook niet Friedman en Keynes. Als nee. ik dat wel zou doen, ik dan zou er was een ook voorbij een, een donder krijgen, maar... maar ja, alles houdt ja, wel nee, een beetje samen denk, met hoe je met die economie ja. omgaat... en hoe streng je bent. Ja, ja, precies. En, uh, maar kijk, ik, het, het, het principe van dat we uh, die begrotingsdiscipline aanhouden... daar heeft iedereen al twaalf jaar geleden voor getekend. Dat is niks nieuws. En eerlijk gezegd zou ik ook wel eens uitleg willen hebben... ook van uh, de mensen in de SP en de van de A bijvoorbeeld, die, die de, de, het akkoord niet mee wilde tekenen... hoe je op lange termijn alsmaar meer schulden kan opbouwen. Hè? Elk jaar 3% van je bruto nationaal product meer schulden opbouwen... zonder dat ooit af te betalen en toch een gezonde economie. Ik bedoel, als iemand mij dat kan uitleggen, dan, dan ben ik je man. Maar uh, uiteindelijk kan dat niet. Je moet investeren in de economie, ja. Uh, maar je moet ook tegelijkertijd hervormen. En dat hebben we ook nagelaten. We zitten met een arbeidsmarkt, met een pensioenstelsel... Met een woningmarkt, met de uh, Europese interne markt. Okay, maar dat is het inhoudelijke. Uh, dat bij deze tijd passen. Want nu ja. kijken hoe de luisteraars, veel luisteraars reageerden, is wel dat negatieve uh, sentiment wat er dan is. En in ja. september hebben ja. wij straks verkiezingen. Wat gaat dat voor ja. ons betekenen, denk nou, u? Ja, kijk, uh, uh, daarom, u zult me ook zelden op een negatief sentiment betrappen. Omdat D66 bij uitstek een partij is die zegt, jongens, hoe groot de nood ook is, er is altijd een toekomst. We hebben in het verleden al aangetoond, ook als Europeanen, als Nederlanders, dat we uh, de mouwen op kunnen en dat we echt enorme problemen aan kunnen, dat we enorme uitdagingen aan kunnen. Dat we hebben ik. wel met z'n allen. Maar deze dit, dit is niet de grootste partij in Nederland. En in september hebben nee, we verkiezingen. Maar ik, en, nee, en wat, kijk, u impliceert u dat ik een ander verhaal moet vertellen? Ach, nee, ik nee, vertel nee, nee, maar ik vraag me af als de onrust er nu en de is denk, in denk, Griekenland denk, en Frankrijk, hoe dat ja. dan straks in Nederland gaat? Wat u daarover denkt? Ja, ik heb nogmaals, dan moet u aan meneer de Hond van de Peilingen vragen. Ik kan u vertellen waar D66 voor staat. Wij staan voor de toekomst, de toekomst van Nederland en Europa. We staan voor hervormingen en we durven dat ook aan. En ik denk dat we ons... Hè, de, de situatie is moeilijk, is buitengewoon moeilijk. Dat zal ook niemand ontkennen. Maar ik denk dat dat het juiste moment is om het hoofd koel cool te houden... Eh, okay. niet in somberheid of paniek te vervallen en aan de slag te gaan. Sophie in het veld, D66, europarlementariër dank u wel. De verkiezingsuitslagen in Griekenland en Frankrijk... zijn de doodsteek voor Europa. 51 procent, nip de dus, is het daar niet mee eens. 49 procent denkt van wel. U kunt natuurlijk nog heel de middag blijven stemmen op de site Zometeen, dit is de dag, Thijs van der Brink. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, Arint-Jan Boekstein over de verkiezingen in Griekenland en Frankrijk. Verder is het een morgen, tien jaar geleden, dat Feyenoord de Cup won. Ja. Twee dagen nadat Pim Fortuyn was, was uh, vermoord. Erbij. Je was erbij. Nou, dat waren roerige dagen. Er is een boek over verschenen, daar gaan we over praten. En verder gaan we praten over thee en de opmars van thee. Ben benieuwd. Fijne middag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV